11 uur. Dit is Radio 1. Met de Plach en Jurgen van den Berg. De wereld doet te weinig tegen het geweld in Syrië, zegt Human Rights Watch. En er is een zware bomaanslag in Beirut gepleegd. Nu het NOS Journaal door Alt Megens. Rusland vindt dat VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon een fout heeft gemaakt... door de uitnodiging aan Iran voor de Syrië-conferentie in te trekken. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zei dat de aanwezigheid van een Iraanse delegatie cruciaal is voor het welslagen van de vredestop in Zwitserland. Die top begint morgen in Montreux. Iran is een belangrijke bondgenoot van de Syrische regering en steunt Assad met adviseurs, geld en materieel. Ban trok de uitnodiging aan Iran gisteren in nadat commotie was ontstaan over Iraanse deelname. Onder meer de VS had er bezwaren tegen. Consumentenvertrouwen is in de maand januari verder verbeterd, meldt het CBS. Het vertrouwen steeg met twee punten en komt uit op min 12. Financieel redacteur André Mijnema. In dit voorjaar stonden we eigenlijk op, op een uh, historisch laag, namelijk nou, min 44. Nou ja, dat is, zeg maar, het was nog nooit vertoond. We waren een van de somberste volken in heel Europa. We kijken naar onze eigen economie, onze eigen portemonnee en doen van aankopen. Maar daar is dus verbetering in gekomen. Je zou kunnen zeggen, nou geleidelijk aan zien we dus wat, wat meer lucht. De min betekent wel dat er nog altijd meer pessimisten zijn dan optimisten. Over hun eigen financiële situatie en de bereidheid om grote aankopen te doen... zijn consumenten nog vrijwel net zo somber als in december. Daarom zullen winkeliers nog weinig merken van het stijgende consumentenvertrouwen. De laatste keer dat het consumentenvertrouwen in de plus stond... was in 2007, vlak voordat de financiële crisis uitbrak.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 Graag op deze manier ook lid willen worden van de bibliotheek. Volgens de bibliotheken zijn de e-books speciaal beveiligd. Na drie weken zijn ze niet meer leesbaar. Het weer. Hier en daar nog wat lichte neerslag. In het noordoosten is die neerslag soms winters. Daar kan het glad zijn. Blijft bewolkt. Temperatuur loopt op tot drie graden in het noordoosten... en zes graden in het zuidwesten. De komende dagen neemt de kans op winterse neerslag toe. Overdag vier graden. Minima liggen rond of net onder nul. Volkswagen.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 met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Laatst uurtje van de ochtend rond kwart voor twaalf... hebben wij in het mediaforum Catherine Kel en Ton Verlint. En dan bespreken we onder meer de oproep van Paul de Leeuw... om een statement te maken in Sochi. Duidelijk, toch? Daarover straks meer. Nu eerst naar Libanon. Want in de hoofdstad van Libanon, Beirut... is een zware bomaanslag gepleegd. Daarbij zijn zeker vier doden gevallen. Journalist Daisy Moore werkt onder meer voor de NOS in Beirut... en is nu aan de telefoon. Daisy, wat weet jij over die aanslag? Nou, er zijn ook zeker twaalf uh, gewonnen. En het zou gaan om een zelfmoordaanslag... in een zuidelijke buitenwijk van uh, Beirut, De hoofdstad van Libanon. En die zuidelijke buitenwijk is een Hezbollah-bolwerk. Uh, en deze Hezbollah vecht mee aan de zijde van assad uh, regeringsleger En dat gaat dus niet onopgemerkt voorbij... want er zijn uh, de laatste tijd wel vaker explosies geweest in die Hezbollah wijk Zelfs al eerder in deze straat. Uh, dus dit is toch wel een soort patroon wat we hier zien. En wie zit daar dan achter? Nou, de aantrag wordt nooit meteen opgeëist, maar het is wel zo dat extreme Sunnitische... Uh, groepen die ook in Syrië vechten onlangs hebben aangekondigd de strijd naar uh, Libanon te halen. En aangezien Hezbollah een Sjiitische groep is, zou het goed kunnen dat uh, dit een reactie is op, op hun acties in Syrië. Dus een sunnitische groep die een aanslag pleegt in een, in een overwegend Sjiitische wijk. Nou zijn er ook berichten dat er in Tripoli wordt gevochten, dat ligt in het noorden. Hè? Uh, gevochten tussen voor- en tegenstanders van de Syrische president Assad. Hoe is het daar nu? Het is op het moment rustig, maar ik was daar gisteren. Toen werd er wel uh, nog flink gepocht. Het is eigenlijk al dit weekend uh, begonnen daar en er zijn ook... Uh, ...naar pleit zes doden gevallen en ook best wel veel uh, gewonden. Het is nu rustig, maar ik betekent niet dat het rustig blijft... ...want die strijd in Tripoli, die lijkt steeds weer op. Er zijn twee verschillende groepen, Libanese groepen... één aan de kant dus inderdaad van, uh, van Assad... ...en de ander al daartegenover. Ja. En jij zegt dus, het heeft wel degelijk te maken ook met die burgeroorlog... ...die op dit moment in buurland Syrië aan de gang is. Zijn ze in Libanon bang dat dat overslaat naar hun land? Nou, de laatste tijd is inderdaad de situatie in Libanon ook zeer onrustig... met verschillende aanslagen op uh, groepen die voor het regime van Assad en tegen het regime van Assad. En hoewel er alles aan gedaan wordt om het buiten de grenzen te houden... lijkt dat toch steeds moeilijker te worden. Dus ja, er is zeker angst hier. En uh, ja, iedereen schrikt een, natuurlijk enorm van weer zo'n aanslag in de hoofdstad. Daisy Morris, journalist, werkt onder meer voor de NOS in Beirut... waar dus in de zuidelijke, het zuidelijke deel van de stad vanochtend een zware bomaanslag is geweest. Daarbij zijn zeker vier doden gevallen en twaalf gewonden. Human Rights Watch, de mensenrechtenorganisatie... vraagt in haar jaarrapport opnieuw aandacht voor dat geweld in Syrië. Ze vinden dat de wereld veel te weinig daartegen doet. Anna Timmerman is vertegenwoordiger in Nederland van Human Rights Watch. En mevrouw Timmerman, zonder af te willen doen aan de ernst... maar dat lijkt me wel dezelfde boodschap als de afgelopen jaren. Ja, dat is helaas uh, nog steeds het geval... dat de internationale gemeenschap te weinig doet. Ik zou heel graag willen dat het anders was. Er worden grote woorden gebruikt ook hè? in het, het jaarrapport. Er wordt zelfs gesproken dat Rusland en China de VN-veiligheidsraad kastreren... Ja, we zien een, een impasse omdat uh, Rusland en China uh, uh, resoluties van de VN-veiligheidsraad tegenhouden op dit vlak. Uh, of resoluties die wel uh, worden aangenomen, zoals in oktober uh, over de toegang van humanitaire hulp. Maar ja, als Syrië zich daar niet aan houdt, gebeurt er niks. Nee. En dat ziet u als een vorm van castratie? Nou, ik zie, dat als een vorm van het, het, het, het stilleggen van waar dit mechanisme voor bedoeld is. Ik bedoel, we hebben een uh, responsibility to protect. Die hebben alle landen met z'n allen afgesproken in 2005. En we laten de Syrische bevolking wel enorm in de kou zitten. Ja. Nou, heeft het natuurlijk even opgeleken dat Amerika zich zou gaan bemoeien in, in Syrië, met de strijd in Syrië. Toen kwam er een oplossing die zou leiden tot de vernietiging van chemische wapens. Daardoor kon militair ingrijpen worden voorkomen. Is dat achteraf uh, een verkeerde beslissing geweest? Nou, het is niet aan ons als mensenrechtenorganisatie om ons bezig te houden met uh, of er wel of niet militair ingegrepen uh, zou moeten worden. Maar denkt u dat de situatie maar, dan anders was geweest? Uh, nou, wat, wat, wat heel, heel interessant is, is dat er dus heel erg een focus is gekomen op die gifgasaanval is op zich goed, maar maar 2% van de slachtoffers komt door die gifgasaanval. En de Syrische overheid uh, gebruikt een heleboel wapens... die verboden zijn om tegen je bevolking te gebruiken. Uh, dus het zou wel een heel goed idee zijn om dit mechanisme door te zetten... en het te hebben over clusterbommen en brandbommen... en allerlei soorten wapens die worden ingezet echt tegen de burgerbevolking. Nou begrijp ik uit het jaarrapport dat, uh, dat er op het geweld in Afrika wel veel beter wordt gereageerd... door de internationale gemeenschap. Hoe komt dat? Ja, dat is, dat is natuurlijk de vraag die wij ook aan de wereld stellen. Van kijk, het kan dus wel. En ja, dat is dus waarom wij de vinger wijzen naar uh, Rusland en China. En Nederland? Hoe vindt u dat Nederland zich opstelt? Nou, Nederland is natuurlijk een, een land met, uh, uh, ja, wat, heel, wat op zich veel doet. Wat Nederland nog meer zou kunnen doen is zich harder maken voor de opvang van Syrische vluchtelingen. En daarmee meer het voorbeeld van Duitsland volgen en meer van de meest kwetsbare mensen hier opnemen. Wat wilt u nu als Human Rights Watch concreet had, wat er wordt gedaan? Bijvoorbeeld de komende dagen in Montreux en Geneve. Nou, wat we, wat we willen is bijvoorbeeld dat er uh, heel duidelijke uh, uh, toezeggingen komen... dat er toegang komt voor humanitaire hulp. Op dit moment zijn er een heleboel, uh, miljoenen mensen... hebben geen toegang tot voedsel en gezondheidszorg. En dat is iets waar de Syrische overheid en de rebellengroepen uh, aan bij kunnen dragen... dat die hulp er wel komt, dat medici deze bevolking wel kunnen bereiken. Het andere is, is dat er een einde moet komen aan het feit dat op dit moment... zijn de mensen die de misdaad plegen, en van een heleboel individuen weten we wie het zijn, um, die krijgen nu de boodschap dat wat je ook doet, je wordt niet gestraft. En aan die boodschap moet een einde komen. Het moet duidelijk zijn dat als jij uh, mensenrechten schendt, als je misschien oorlogsmisdaden pleegt, dat je dan uiteindelijk voor een rechtbank komt en dat je een straf gaat krijgen. Mm. En dat is iets waar we heel als internationale gemeenschap heel veel aan kunnen doen. En als we dat doen, dan halen we die boodschap weg van nou, schiet maar raak, het kan ons toch niks schelen. Want zo komt het nu natuurlijk over. Anna Timmerman van Human Rights Watch. Dank u wel. Uit 2009 is hier Carolina Liar. Tot 12 uur, de kro en CRV Op Radio 1. So show me what I'm looking for 2009, de Amerikaanse rockband Carolina Liar met Show Me What I'm Looking For. De ochtend. Stand.nl de Bibliotheek is een verouderd instituut. Steeds meer bibliotheken, dat is de stelling hè? Steeds meer bibliotheken sluiten de deuren. Ook minister Bussemaker maakt zich zorgen... en wil de oude biep, zoals we hem kennen in een nieuw jas steken. De boeken moeten op internet worden gezet. Vandaag wordt daarom in Den Haag het eerste boek gedownload. Gaat digitalisering onze bibliotheek redden? Of zullen hierdoor juist nog meer bibliotheken de deuren sluiten? De hele ochtend wordt er al veel gereageerd. We gaan zometeen naar het laatste blokje met bellers. Maar eerst nog wat geschreven reacties op Twitter en op onze site... Brambos die twittert de bibliotheek naar het bejaardenhuis. Nou, dat lijkt me duidelijk dat hij het eens is met de stelling. Jelle Veenstra zegt de bibliotheek in Barendrecht is afgebroken tot een minimale voorziening. Digitaal lenen is een uitkomst als het aanbod wel ruim is. Uh, eens maar. De bibliotheek is inderdaad verouderd. Alleen erfgoed uit vorige eeuwen is heel lang belangrijk gevonden. Straks kunnen we alles tot ons nemen over de periode tot pakweg de jaren 80 van de 20ste eeuw. Maar nauwelijks nog iets uit de meer recente maatschappelijke ontwikkelingen. Jasper van Dijk, goedemorgen. Meneer van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Hij is Tweede Kamerlid voor de SP. Uh, ja, die stelling even. De bibliotheek is een verouderd instituut. Wat zegt u eens of oneens? Ik ben het daar uh, niet mee eens. Uh, de bibliotheek is niet alleen een plek uh, om boeken te lenen en te lezen. Het is ook een ontmoetingsplaats. En de mensen die dus al te makkelijk roepen... het kan toch wel digitaal... Uh, die vind ik voorbij gaan aan die sociale functie van de bibliotheek... Ja. die nog steeds erg populair is. Welke boek hebt u recent zelf geleend bij de bibliotheek? Uh, ik heb uh, onlangs een e-reader gekocht. En ik begrijp dat er Kijk, nu een actie is van bibliotheken om uh, boeken te downloaden. Dus uh, daar ga ik snel uh, gebruik van maken. En ik, uh, voor mijn dochter uh, leen ik regelmatig boeken bij okay. de u, jeugdafdeling. U, u, u komt er echt nog wel? Zeker ja. weten, ja. De, de bibliotheek van Amsterdam kan ik iedereen aanraden. Dat is echt een ervaring. Zeven verdiepingen ja. met café, jeugdafdeling. Van alles is daar hartstikke leuk. Mooi gebouw ook inderdaad. Door de, de boeken te digitaliseren wil de minister die BIEB juist toekomstbestend. Maken, is dat dan niet goed? Nou, ik vind dat dus veel te kortzichtig. Uh, eigenlijk gaat de minister mee in die trend van... het kan toch allemaal wel digitaal. Terwijl ik vind dat de minister van Cultuur... zou moeten staan voor de bibliotheek als ontmoetingsplaats. Bedenk ook dat er 1,3 miljoen lage letterden zijn in Nederland. Dat zijn de mensen die slecht kunnen lezen en schrijven. Die van huis uit natuurlijk ook wat minder te maken krijgen... met lezen en schrijven. Juist daarvoor is een bibliotheek hartstikke belangrijk. Ja. Uh, blijf met ons meeluisteren, uh, meneer van Dijk, want we gaan even naar uh, onze bellers. En dan komen we zometeen graag bij u terug om de reacties door te nemen. De stelling dus, de bibliotheek is een verouderd instituut. Op de site hebben daar uh, bijna 850 mensen op gereageerd. 18% is het eens met de stelling, 82% is het oneens. 0801101 is ons telefoonnummer. En als eerste hebben wij Job Cohen aan de telefoon. Die uh, dus onder zijn leiding heeft een commissie gekeken naar de bibliotheken. En ook de gevolgen die sluiting met zich mee uh, zou brengen. En meneer Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. En u zegt dat zal de samenleving ernstig opbreken als dat gebeurt. Steeds Zeker. meer. Kijk, bij mijn commissie was de vraag gesteld: uh, hoe gaat die openbare bibliotheek er nou over tien jaar uitzien? Uh, en eerlijk gezegd, het soort argument als Jasper van Dijk nou noemt... Die, dat zijn ook de argumenten die in ons rapport te vinden zijn. Hè, uh, dit, wat ons betreft, die, die digitale ontwikkeling... die is zonder enige twijfel van groot belang maar die moet je combineren met de fysieke functie van de bibliotheek. En uh, wat Jasper net ook al zei, die laaggeletterdheid dat is echt een, een, een, daar speelt de een enorm belangrijke rol in. En de sociale functie uh, uh, ook dat is van belang weer wisselend van bibliotheek tot bibliotheek. Net werd al die grote Amsterdamse bibliotheek genoemd. Ja. Maar worden ook wel iemand zeggen van ja, ontmoetingsplek dat kun je tegenwoordig overal wel hebben. Dus daar heb je ja, niet echt een bibliotheek is... voor nodig. Ja, maar dat is de vraag of dat zo blijft. Hè. Als die publieke functie zo terugloopt, dan is dan dan moet de openbare bibliotheek, die kan daar juist een enorme rol in spelen. Wat dus tegelijkertijd betekent dat er ook binnen die bibliotheken, dat er veel in moet veranderen. Die moeten ondernemender worden, die moeten juist ook zorgen dat ze een plek worden waar die bibliotheek de kern is, maar waar van alles omheen hangt. En dan hangt het er ook weer vanaf of je in een grote stad zit of in een middelgrote gemeente of ergens in een dorp. En ik kan me juist voorstellen dat in kleinere gemeenten zo'n bibliotheek een prachtige plek is waar je vervolgens van alles kan organiseren. Heeft u al een reactie gehad, meneer Cohen, van de, van de overheid, van het kabinet, minister, dat ze zeggen van ja, misschien moeten we toch eens nadenken over die bezuinigingen op die bibliotheken die al aan de gang zijn? Nou ja, kijk, dat er bezuinigd moet worden, dat begrijpt iedereen. Je moet alleen oppassen en dat risico zit erin... dat de bibliotheek daar te veel in moet bezuinigen. En ik geloof trouwens ook niet hoor, dat de minister zegt... van het hoeft allemaal niet meer, die fysieke bibliotheek. Eh, terecht, zegt ze wel. Van, je, moet die, je moet die digitale ontwikkeling wel heel goed in de gaten houden. Dus ik denk dat, dat datgene wat wij gezegd hebben... dan niet zo vreselijk veel afwijkt... van datgene wat de minister van plan is. Hoor. Maar er moet wel iets mee gedaan worden, toch? We doet dat onderzoek ja. niet voor niks. Nee, zeker moet er ook wat gebeuren. En, het, en, en ik vind de uitdaging voor de bibliotheken... en dus ook voor de gemeente... want die gemeente dat zijn de grootste financiers van de bibliotheken. Hoe ga je dat nou zo doen... dat je die digitale ontwikkeling... die toch onstuitbaar is dat je die combineert met de grote belangen die de fysieke bibliotheek heeft. Nou, en Ik heb daar een aantal elementen van genoemd die daarin van groot belang zijn. En waarvan ik ook denk, nou, daar, het moet feit dat nu al 82% van de mensen zegt... de bibliotheek moet blijven, dat is echt een belangrijk signaal. En daar ben ik ook heel blij om dat mensen dat zeggen. U bent nog steeds een beetje politicus, want het is 82% van onze luisteraars. Oh, wat zei ik? Ja, van de mensen, zei u. Van ja, heel ja, Nederland. Maar, ja, ja, <laughs> ik geloof dat u altijd vindt dat het wel een mooie afspiegeling is van de samenleving. Ja, precies. Ja. Wij vinden onszelf heel belangrijk. Eh, dank, dank dat u weer <laughs> van de telefoon kwam, meneer Cohen. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen, spreek met de heer Van Rets, meneer van univers. Prachtig, uh, bibliotheken worden opgegeven, uh, ouderwets prachtig. Maak er een spikprinter nieuwe van, buurtbeurtheek. Uh, namelijk tafeldikjes mensen die zitten thuis hun prakje op te eten die nog kunnen lopen dus hè. en eh, eh, zet dat in die bibliotheek neer en mag niet een vrijwilligers erbij mensen kunnen hier gezamenlijk hun prakje opeten een prikpost voor dienst een voorleesplek voor oma's, een raadsman er neerzetten die, als die nodig vooral in zo'n dorp een bibli en belastingmens hè. want je moet het allemaal ja. tegenwoordig u, met u wilt er wat om een multifunctioneel centrum van maken. Voor ouderen. Wat zegt u? Een multifunctioneel centrum moet het worden. Ja, voor iedereen. Bijvoorbeeld een belastingmens, een bankmens. Banken gaan nu auto's rond laten rijden om, hè. Zet eens in de maand daar een bankmens neer bij je praatje te doen. Goed idee, meneer Van Ressen. We schrijven hem op. Goedemorgen, stand.nl. Goedemorgen. Vereniging Openbare Bibliotheken. Hallo. Hallo, de bibliotheken zijn natuurlijk geen verouderde voorziening... maar een springlevende voorziening. Uh, 70 miljoen bezoekers per jaar, 6 miljoen gebruikers en 4 miljoen leden. Maar zijn ze wel genoeg met hun tijd meegegaan? Uh, ze zijn op allerlei manieren bezig om met hun tijd mee te gaan. En uh, de digitale bibliotheek die op dit moment... Uh, hier in Den Haag op het Centraal Station wordt geopend... door minister Bussemaker, is daar een van de belangrijkste voorbeelden van. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo met wie? Uh, met mevrouw Vertongeren. Ik ben het niet eens met de stelling. Want ik vind, uh, er zijn steeds meer mensen die elektrohypersensitief hypersensitief worden. Dat wil zeggen dat ze helemaal niet tegen draadloos internet en uh, al die uh, dingen kunnen. Dus die hebben gewoon boeken nodig. En uh, als je nu al kijkt hoeveel mensen elektrostress hebben... die overspannen zijn, oververmoeid. Dat zijn allemaal tekenen daarvan. Dit ja. lijkt op psychostress, maar het is elektrostress. Ja, ik snap het. Die, u zegt, die kunnen beter dan naar de bibliotheek gaan... en gewoon zo'n boek uit de kast trekken daar. En uh, dat daar gaan lezen. Dank u wel. Ja, of, of uh, internet met draad. Oké. Okay. Met kabel bedoel ik. Prima. Dank Zeker. u wel. Wij We gaan vragen aan Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid van de SP. Nou, in de laatste mevrouw toont aan dat het papieren boek nog wel degelijk ertoe doet. Zeker. En wat ja. vond u verder van de reacties? Nou, ik, ik merk veel steun voor de bibliotheek. En terecht. Uh, iemand die zei ook, de bibliotheek is springlevend. Ik lees hier ook in Trouw. In Alkmaar trok de bibliotheek in 2013 meer dan 300.000 bezoekers. Dat is net iets meer dan voetbalclub AZ. Om maar even een voorbeeld te geven. Nou wil minister Bussenmaker met haar nieuwe wet... dus die digitalisering bevorderen. En er staat dus niks in over de aanwezigheid van een echte bibliotheek... En dat zal de SP dus ook voorstellen. In elke gemeente moet minimaal één bibliotheek uh, zich bevinden... om die kaalslag die nu plaatsvindt tegen te gaan. Hè. We gaan nu van 1100 naar 800 bibliotheken. Die, die, die afname moet gestopt worden omdat die bibliotheek zo belangrijk is. Maar die vergelijking met AZ gaat toch niet helemaal op volgens mij? Want AZ uh, moet zijn eigen broek ophouden... en die bibliotheken, daar gaat een hoop geld van de gemeenschap in. Ja, maar dat vind ik eerlijk gezegd geen enkel probleem. Er moet ook een hoop geld naar onderwijs. Er moet ook een hoop geld naar gezondheidszorg. En ook de bibliotheek is een belangrijke publieke voorziening... wat mij betreft, waar we mensen aan het lezen krijgen. Waar mensen die al veel eenzaam zijn, een ontmoetingsplek hebben. Cohen zegt dat prachtig. Uh, hé, het is de enige openbare plek waar je kunt binnenlopen... en in alle rust kennis kunt vergaren mm, en ja. ook brengen. Maar dan moet je daar wel zelf die stap naartoe zetten. Hè? De commissie van Cohen spreekt ook over de drop-out die dreigen buiten de boot te vallen. Maar ik vraag me af of die drop-outs nou dagelijks... in de bibliotheek te vinden zijn. Maar is dat dan een reden om te zeggen sluiten maar? Ik denk dat scholen daarin ook een rol uh, kunnen spelen. Uh, en uh, het, is, het is een belangrijke educatieve functie. Ja, maar de vraag is dus, wordt die sociale functie... niet iets te veel overdreven van een bibliotheek? Nee, dat denk ik absoluut niet. Ga naar een willekeurige bibliotheek toe. In een kleine of in een grote gemeente. En je ziet de sociale functie die daar springlevend is. Uw uh, uitslag van uw eigen stemming toont ook aan. Veel mensen hechten veel waarde aan de bibliotheek. En je moet ook kijken, hè, veel dorpen en gemeentes verliezen al veel voorzieningen. Uh, de bibliotheek is nou net zo'n mooie ja. plek waar je zonder uh, kosten, zonder drempel naar binnen kan om elkaar te ja. Ontmoeten. Toch kan ik me voorstellen, op de zittend... Euh, euh, laten we zeggen, bedenken dat je op de plek van de gemeentebestuurder zit. Euh, die, zit die, die ziet al die bezuinigingen op zich afkomen. En denkt van ja, we moeten toch kiezen, we moeten creatief zijn. Euh, en ja, dan sluiten we zo'n dure bibliotheek. Daar heeft u helemaal gelijk in. Er, er wordt dus fors bezuinigd op bibliotheken. En dat lijkt mij des te meer reden voor iedere Nederlander... om goed op te letten. Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen... kijk goed welke partij waarde hecht aan cultuur en aan bibliotheken. En u kunt raden welke partij ik adviseer. Ik hoor ja. dat de SP-campagne ook al begonnen is. <laughs> Zo is het. Maar goed, dan nog. Je kunt wel naar de gemeenteraadsverkiezingen kijken. Aan de andere kant, u wilt dus dat het in de bibliotheekwet wordt opgenomen. Dat is dan weer landelijk. Zeker, want anders Dat dan... elke gemeente dus gewoon zijn eigen bibliotheek houdt? Ja, als we bussenmaker haar gang laten gaan... dan neemt ze dus niets op in de voorliggende wet. En dan staat het gemeente dus ook vrij om zo'n bibliotheek maar te sluiten. Mijn voorstel is, leg maar landelijk vast... dat elke gemeente minimaal één bibliotheek heeft. En dan kan zo'n gemeentebestuur ook niet zo'n bibliotheek sluiten... want dan heb je gewoon de wet die de voorziening beschermt. Dan spraken we vanochtend al even met Arno Rutte van de VVD. Hij zegt lenen in plaats van kopen, dat is hartstikke modern, past in deze tijd. Bent u het daarmee eens? Zeker weten. Ja, dus is ook een pleidooi voor ja. een bibliotheek. Nou tegelijkertijd zegt hij de bibliotheek in de huidige vorm voldoet echt niet meer. Hoor, die maatschappelijke functie moet helemaal opnieuw ontdekt worden. Ja, en dat is wellicht uh, waar de VVD doorslaat in die individualisering. Ik zou hem willen oproepen om met mij te kijken naar uh, het belang van de sociale functie van de bibliotheek en uiteraard moeten bibliotheken, en dat doen ze ook al... kijken naar nieuwe functies zoals debat en kunst en studie. Nogmaals, de Bibliotheek van Amsterdam. Ik ben er laatst zelf geweest om daar even een middagje rustig te kunnen werken. Het zit daar overvol met studenten. Uh, dus dat alleen die functie al is uh, zeer belangrijk. Dank u wel. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid van de SP. De bibliotheek is een verouderd instituut. Uh, dat is de stelling. Het komt allemaal vanwege de plannen van minister Jet Bussemaker. Uh, die is nu aan de telefoon. Uh, goedemorgen, mevrouw Bussemaker.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 Dus we willen meer doen aan uh, de digitale bibliotheek. Ik heb net het uh, eerste e book hier op het Centraal Station uh, in Den Haag gedownload. Maar ik zeg er heel nadrukkelijk bij, dat komt niet in de plaats... maar is een aanvulling op de bestaande bibliotheek. Ja, maar, maar dat is makkelijk gezegd vanuit Den Haag. Die gemeenten zitten met al die bezuinigingen. Die kijken dus naar die bibliotheken. En, en daar worden er een aantal van uh, gesloten of, of dreigen gesloten te worden. Het is van heel groot belang dat de bibliotheken blijven. Daarom heb ik ook een bibliotheekwet gemaakt... waarin staat dat gemeenten niet zomaar bibliotheken kunnen sluiten... maar dat ze moeten overleggen als ze dat doen. Bijvoorbeeld met buurgemeenten. Zodat er altijd een openbare toegankelijkheid is voor burgers... om kennis te vergaren, om elkaar te ontmoeten, om zich te informeren. Maar ook om bijvoorbeeld kennis te maken met kunst en cultuur. Ook dat is een belangrijke functie van de bibliotheek. Maar ik zie wel dat bibliotheken veranderen. Jasper van Dijk noemde net de bibliotheek in Amsterdam. Daar is een café, daar kunnen kinderen rafotten, daar staat een vleugel waar je muziek kan maken. Kijk naar Maastricht waar de bibliotheek is ingebed in het gemeentehuis, in het centrum Keramiek, waar men veel doet met buitenschoolse opvang, waar men veel doet voor laaggeletterdheid. Kortom, bibliotheken moeten wel veranderen om ook in de toekomst fysiek te kunnen blijven nou, bestaan. Maar we hadden vanmorgen mevrouw Pieters in de uitzending, die werkte in het noorden, in Haren en in Stadskanaal en die zegt, wij, wij haken al hartstikke in op nieuwe ontwikkelingen, dus dus die snapt, die snapt eigenlijk de kritiek niet helemaal. Nee, het is ook geen kritiek, maar het is een constatering. En inderdaad, ik zie ook in de regio's hele mooie voorbeelden... waar bibliotheken eigenlijk ingebed worden in nieuwe dorpshuizen... waar bijvoorbeeld ook de gemeente de paspoorten geeft... waar mensen soms een maaltijd kunnen bestellen... andere diensten kunnen regelen. Er zijn hele mooie voorbeelden... maar die moeten we wel met elkaar verder blijven ontwikkelen... om ervoor te zorgen dat er in heel Nederland... een dekkend netwerk van bibliotheken blijft. En dekkend betekent dat mevrouw Bussemaker... zoals Jasper van Dijk wil dat elke gemeente tenminste één bibliotheek telt en dat u dat in de wet van 2015 ook opneemt? Nee, ik wil wel dat gemeenten veel beter met elkaar uh, overleggen. En het kan best zijn dat in kleine kernen zeggen we moeten het samen of we het moeten het met een uh, biebbus. Uh, uh, er zijn heel veel manieren voor, maar ik vind wel dat ze met elkaar moeten overleggen zodat niet zomaar een bibliotheek gesloten kan worden. Maar overleg kan zonder... zo vrijblijvend zijn, hè? Ja, maar bibliotheken is ook een belangrijke verantwoordelijkheid... van de lokale overheid. Uh, dus daar uh, heeft de gemeenteraad ook een belangrijke uh, beslissing uh, uh, in te nemen... over wat men lokaal wil. En ik zie dat dat ook verandert. Er zijn ook veel gemeenten die in veel wijken uh, veel eigen bibliotheken hadden. Zoals in Eindhoven. Daar zijn ze mee gestopt. Maar ze hebben wel gezorgd dat er bij heel veel scholen... nu bibliotheken zijn. Maar goed, die lokale verantwoordelijkheid die is er natuurlijk. En u zegt, die willen ze best nemen. Maar tegelijkertijd zie je net ook. Sommige gemeenten zitten... met het handen in het haar qua bezuinigingen. Job Cohen die heeft natuurlijk die commissie die heeft onderzocht... Hè, hoe de bibliotheken eruit moeten zien. Hij zegt als die massale sluiting doorgaat... dan zitten we met een enorme lage geletterdheid straks. Slechte onderwijs, minder gemeenschapszin. Dat zijn wel zorgwekkende signalen, toch? Zeker. Daarom uh, creëer ik in de wet kaders en uh, geef ik aan wat de functies van de bibliotheek moeten zijn: namelijk informeren, kennis opdoen, scholen, zodat je ook onder andere laaggeletterdheid uh, bestrijdt. Maar hoe dat vorm krijgt, uh, dat moet echt op lokaal niveau uh, uh, gebeuren. Want een bibliotheek in Amsterdam is echt een andere dan in Haaren. Jet Bussemaker is de minister die erover gaat. Hartelijk dank dat u uh, er snel wilde reageren. Uh, nou, dat was een bijzondere aflevering, dus van. Stand.nl deze ochtend in ieder geval op de radio met de minister erbij. Met Job Cohen die het onderzoek deed. En natuurlijk met u als uh, luisteraars die gereageerd heeft. Massaal. 977 mensen nu op de site. 17% eens met de stelling, 83% oneens. En die stelling blijft de hele middag staan op www.stand.nl. Dus u kunt uw mening nog geven. De bibliotheek is een verouderd instituut. Dit is radio 1. Iets later dan half twaalf snel naar het NOS-journaal met Dorot Megens. Huiseigenaren kunnen vanaf vandaag aankloppen bij het Energiebespaarfonds... voor een lening om hun huis energiezuiniger te maken. Zo kunnen mensen investeren in woningisolatie, een nieuwe HR-ketel of zonnepanelen. In het fonds wordt samengewerkt door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ANZ-Bank. Het fonds is een uitvloeisel van het Woonakkoord. Volgens Rusland heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon een fout gemaakt... door de uitnodiging aan Iran voor de Syrië-conferentie in te trekken. De Russische minister Lavrov vindt dat de aanwezigheid van een Iraanse delegatie... cruciaal is voor het slagen van de vredestop. Die top begint morgen in Zwitserland. Provincies, gemeenten en waterschappen verwachten dit jaar... ruim 2% meer geld te ontvangen uit heffingen dan vorig jaar. In totaal verwachten de lokale overheden een opbrengst van bijna 13 miljard euro. Volgens het CBS is de stijging van die inkomsten uit lokale heffingen... in jaren niet zo klein. En nog meer CBS-cijfers. Het consumentenvertrouwen is deze maand verder verbeterd. Meldt dat Centraal Bureau voor de Statistiek? Het vertrouwen steeg met twee punten, komt uit op min 12. Sinds juli groeit het vertrouwen van consumenten. Maar over de eigen financiële situatie zijn ze nog vrijwel net zo somber als in december. Dat zijn de hoofdpunten. De ochtend. Is de doorald Megens van de toekomst een robot? Daarover gaat het zo meteen in het mediaforum. Hij kijkt echt heel bedenkelijk. En we hebben natuurlijk de laatste keer dat we naar het nieuwe gebouw van de boven gaan. Daar komt vandaag koning Willem-Alexander op bezoek.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 zou kunnen worden, deze groep. The Beatles, let it be. Ik rijd daar dus elke dag langs, volgens mij al het laatste jaar. En nu weet ik dus eindelijk dat daar gewoon een bovaghuis wordt geopend. Voor de laatste keer vanochtend gaan we naar Bunnik. Marcel Dekker is daar met een, nou, een beetje gestresste directeur Koos Burgman. Ja, een heel, heel, heel klein beetje hoor. Uh, het is nog uh, 2,5 uur voordat de koning hier met zijn auto aankomt zetten. Een kers op, de openings, uh, op, op het e openingsfeestje van het nieuwe bovaghuis. Uh, meneer Burgman. Ik vroeg mij af, wat rijdt de koning eigenlijk? Uh, mooie blauwe auto met een vaantje erop, zodat je ook altijd kunt zien uh, dat de koning eraan komt. En dan wordt hij vooruitgesneld door een paar motoragenten die zorgen dat de koning veilig en snel op zijn uh, goede plek is. Met winterbanden, met een APK-keuring, allemaal dingen waar de BOVAG van kan profiteren. Ja, want onder de bovag zitten diverse hofleveranciers voor uh, fietsen, voor rijlessen, voor ja. uh, auto's. Jazeker. Ja. Het past wel een beetje in de traditie hè, dat hier iemand van het koningshuis naartoe komt om het bovaghuis huis uh, te openen. In de jaren 90 gebeurde dat ook al. Ja, toen het bovaghuis huis hier voor het eerst gebouwd werd, toen uh, was prins Bernard hier degene in 1990 die uh, dit huis kwam openen. En ja, we zijn natuurlijk zeer vereerd dat nu zijn kleinzoon hier eigenlijk hetzelfde gaat doen, maar dan in een totaal vernieuwd bovach huis wat weer helemaal bij de tijd is. Ja, en over 40 jaar Amalia, hè? Het zou heel mooi zijn. Nou goed, heel mooi, leuk en feestelijk. Maar echt uh, wordt het pas feest natuurlijk in de branche. Als uh, ja, het beter gaat met de economie bijvoorbeeld. Um, u kunt daar misschien straks met de koning over praten. Uh, al is het maar even het doen van een mededeling of een kreet. Uh, daar heeft u een uurtje voor gehad om daar even over na te denken wat u dan zou zeggen. Um, Doet u dit kort? Wat zou u zeggen? Nou, het zijn vooral ondernemers die met de koning gaan praten. We willen met onze eigen leden in contact brengen. Maar als ik de koning een vraag zou stellen, dan zou ik zeggen: fiets u nog wel eens bijvoorbeeld? Ja. Zo'n vraag. Ja. Of uh, hoe gaat het met de kinderfietsjes? Gaat dat wel goed? Nou, dat is geen hartekreet, hè? Nee, het zijn geen moet een harde eind maken. Wat we willen zi zien allemaal is dat de economie aantrekt en dat ja. deze ondernemers het allemaal beter gaan krijgen. He, we gaan door zware tijden heen. De branche wordt ook een beetje geherstructureerd. Maar het is belangrijk dat consumentenvertrouwen weer op gang komt. En dat uh, zeg maar, mensen weer auto's en fietsen gaan kopen. Dat we weer gewoon brandstof kunnen gaan tanken. Zoals we dat willen. En he, dat mensen het in de portemonnee eigenlijk allemaal wat ruimer krijgen. Maar dat de consument er ook echt vertrouwen in krijgt. Okay, misschien de koning aansporen om een extra autootje te kopen. Dat zou helemaal nooit verkeerd zijn. En hij heeft zijn adressen daarvoor. Ja. Goed, nou, um, bij de openingsplechtigheid hoort natuurlijk altijd iets bijzonders. Onder andere muziek. Kom maar op, heren. Ja, kijk. Wat een sfeertje, hè. Um, maar, um... Dat blijft het niet alleen maar, die muziek. Uh, want er wordt natuurlijk ook wel echt iets geopend. Wat is dat, meneer Burgman? Ja, er komen allemaal leden op het gebouw af. Dus de koning gaat zien hoe breed de branche eigenlijk is. Uh, van de diverse branchegroepen die we hier hebben. Die komen een huisje in. We hebben in het bovenhuis een huisje opgebouwd. Hij gaat het logo uh, in de goede stand draaien. Ja. En uh, daar wordt hij toe uitgenodigd door Willemijn, die hier staat. En wat gaat Willemijn dan zeggen? Wilt u het bovenhuis openen? Nou, en dan is het geopend, dat bovenhuis. Dat lichtende baken in de duisternis toch wel een beetje, hè, meneer Burgman. Ik wens u heel erg veel plezier vandaag... met de komst van de koning hier naartoe, in Bunnik. Hartelijk dank, het gaat echt gebeuren. Dit huis wordt een inspiratiehuis. Een huisje, in een huisje. De Ochtend, Mediaforum. Vandaag met Katrien is columnist en presentator... en Tom van Lint is mediaadviseur en oud-omroepbaas. Hartelijk welkom allebei. Jij bent net weer terug in het land. Ja. Ik Vanuit... ben twee maanden in Zuid-Afrika geweest. Ja, wat vroeg je ervan? Hoe lag Nederland erbij? <laughs> Geen bal veranderd. <laughs> en alleen maar praten over dat het zo warm is voor de tijd van het jaar... terwijl ik het hier ijskoud vind. Maar oké. Okay. Ja. ja, goed. Uh, Ton, met jou ook alles goed? Met mij is alles prima, zeker. Okay. Alleen al door het feit dat ik hier mag zijn. Ja. Kort voor het begin van de Syrische vredestop komt een gevluchte militair... die voor de regering van Syrië heeft gewerkt met duizenden foto's... van gedoden, gedetineerden. Nou ja, mensen hebben, als ze dat willen, de kans gehad om die foto's... wel her en der te zien. Foto's vertonen sporen van marteling, moord... die kunnen bewijzen dat het regime van president Assad schuldig is... aan misdaden tegen de menselijkheid. Dat is de conclusie van drie vooraanstaande rechters... die het materiaal hebben onderzocht in opdracht van de regering van Qatar. Ze vinden de gevluchte militair betrouwbaar. Het rapport wat ze hebben geschreven kwam in handen van CNN en The Guardian. Tom, de conclusies van de rechter, eh, bijna 11.000 gevangenen werden op systematische wijze vermoord. Kunnen we deze informatie vertrouwen? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Nee, het is oorlogsnieuws, dus dat kun je per definitie niet vertrouwen. Wat vind jij, Catharine? Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Alles wordt gebruikt voor publiciteit. Dus, en ik denk, ja, een overgelopen militair... Er zijn twee van die mannen die dan zeggen, ja, hij is betrouwbaar. Ja, er zijn vast wel twee andere mannen te vinden die zeggen, hij is onbetrouwbaar. Ja. Dus. Maar wat moet je als CNN en als The Guardian als je dit in handen krijgt? Nou, een paar uh, kritische vragen stellen. Bijvoorbeeld uh, de betrouwbaarheid van deze militair... waar verder niemand meer ooit iets van heeft gehoord. Dus niemand kan controleren wie die man is, wat zijn achtergronden zijn. Dat is al het eerste punt. Maar je kunt ook een paar vragen stellen bij uh, de voormalige rechters... die vastgesteld hebben dat hij betrouwbaar is. Want die rechters die zijn ingeschakeld en waarschijnlijk betaald door Qatar. Mm -hmm. En Qatar staat niet helemaal uh, neutraal in dit, uh, in, in dit conflict. Qatar heeft er behoorlijk... Uh, lang bij dat uh, Assad uh, vertrekt, dat de vredesonderhandelingen uh, mislukken. Dus ik zou minstens uh, als CNN aan deze rechters eens een paar uh, uh, vragen gesteld ja. uh, hebben. En bovendien uh, uh, heel dubieus in hun conclusie vinden. Kijk, die foto's die bestaan, dat daar uh, slachtoffers te zien zijn die vreselijk behandeld zijn, dat is evident. Maar daar staan geen bordjes bij nee. wie de daders nee. zijn. Nee. En, de en, de deze rechters, in... en deze rechters komen wel gemakkelijk tot de conclusie dat dus het nee. regime van uh, Assad hiervoor verantwoordelijk is. CNN Daar heeft het wel gezegd, van... hè, dat ze de boel niet kunnen verifiëren. Dat, ja. dat noemen ze er nee, wel uit de maar ze bij. maar ze komen wel tot een uh, oordeel. Want de CNN-verslaggever vraagt dan op een gegeven moment... Waarom, uh, wat is je analyse? Waarom denk je dat het, uh, het regime, regime van uh, Assad hiervoor verantwoordelijk is? En dan zeggen ze, ja, het is zo groot en systematisch... Ja, ja. je mag wel aannemen dat. Ja. Maar ik denk dat je die conclusie helemaal niet ja. kunt trekken. Maar jij trekken. hebt het over de daders, maar je weet niet eens... of de slachtoffers wel de slachtoffers zijn die we denken. Nee, dat klopt ook. Het dus, ja. kunnen ook oude foto's zijn, bedoel jij. Of, of misschien ja. wel slachtoffers die helemaal niet door het regime gemaakt zijn... maar ja. dat het juist strijders zijn, ja. dat weet nou ja, je ook we, we niet. We hebben eerder dat soort beelden gezien. Ja, van precies, waar, toen met dus, dat gas. Ja, maar ook, gewoon, ook wel mishandelingen en zelfs live op, op beeld dat er iemand vermoord wordt. En dat gebeurde inderdaad door de zogeheten oppositie. Nou ja, misschien mag ik nog in herinnering roepen op het hoogtepunt van de Joegoslavië-oorlog. Was een beeldbepalende uh, foto die van een krijgsgevangene, zogezegd, in een concentratiekamp. Kalp, achter, achter het prikkel Van ja. achteraf bleek, en journalisten hebben daar uh, sommigen wel en anderen niet hun excuses voor aangeboden. Die, uh, dat was geen krijgsgevangene en die stond niet in een concentratiekamp. Die stond juist buiten het kamp ja. waar de journalisten opereerden. Dus zo kan het in een oorlog ja. uh, vergaan. Katrien, komt uh, zo'n CNN, want die hebben dat natuurlijk wel gezegd, hè, en, en ook The Guardian. Is het genoeg dan dat je dat erbij zegt? Van uh, nou ja, we weten het ook niet, maar hier. Uh, Oordeel zelf, ja, maar dat is dus het probleem. Oordeel zelf, ja, je kunt dus helemaal niet oordelen en wel matigt iedereen zich een oordeel aan. Ja, Want moet je als... moet je dan niet plaatsen, vind je in dit in dit soort gevallen? Ja, ik... Ik zou denk ik, als ik hoofdredacteur geweest was, dat niet gedaan hebben. Ik zou mij liever niet laten gebruiken als een PR-instrument. En dat is volgens mij wat er gebeurt. Ja. Die discussie speelt natuurlijk in een andere onderwerp, ook in België nu. Want die brief van, uh, van Mark Dutroux die heeft geschreven aan de vader van een van de slachtoffers, van 44 pagina's. Die brief kwam terecht bij de Waalse krant, La Dernière heure. Moet je Moet je als krant, want hij is veel afgedrukt, hè? vind je dat je in dit geval dat moet afdrukken? die brief Ja, dat vind goed. ik ook weer zoiets, weet je... in de eerste plaats, wie smokkelt die brief naar buiten? Ja, dat is een er is heel een baan, Ja, nee, ja. Maar, maar, maar ik wil, dan kun Hoe je dus die herleiden de media wie er belang bij heeft. Waarom zouden wij in hemelsnaam een brief van een psychopaat moeten lezen? Wat interesseert mij dat nou? Ik wil het helemaal niet weten, Ton. Ja, ik wil het wel weten omdat uh, ik zelf een oordeel wil kunnen vormen over zo'n uh, zo situatie... dat hoeven andere Ach. mensen voor mij niet te doen. Kijk, Houd toch op, die man is toch veroordeeld? Het is wel duidelijk dat hij volslagen gek is. Waarom moet je al die walgelijke details naar buiten brengen... waardoor andere mensen weer op ideeën gebracht worden? Ik, nou, ik, helemaal weet, goed ik weet niet of dat laatste uh, gebeurt. Maar nogmaals, ik wil er zelf een onafhankelijk oordeel over kunnen vormen als lezer. Vooral ook omdat het een zaak is... die België natuurlijk jarenlang op de achterste benen heeft uh, gezet. Ja, het en, staat vol met en, complottheorieën... van toen de rechtszaak speelde. Dus in die zin, niks nieuws onder de zon. Nee, maar ik kijk als je bij, bij alles wat dubieus is in het nieuws moet besluiten om het dan maar niet te publiceren, ah, dan zal veel vervallen ja. van wat er nu gepubliceerd wordt. Dus mijn uitgangspunt is zoveel mogelijk wat relevant is uh, publiceren, tenzij er een heel groot maatschappelijk belang is om, om het niet te doen. En dat zijn uitzonderlijke gevallen waarin je dat argument zou kunnen gebruiken. Maar we hadden gisteren Sabine van der Putten hier nog zitten... Van de, die correspondent is voor de VRT. Ze zegt, België is nog zo getraumatiseerd. Is dat dan niet zo'n belang waardoor je moet afwegen... dan plaats je het dus niet? Want door alle deskundigen wordt die man neergezet als een psychopaat. Moet je dan als krant daarvan zo iets uitgebreid gaan publiceren? Ja, ik, ik, ik maak geen deel uit van de Belgische gemeenschap, dus ik kan dat niet goed uh, invullen. Nee, zeg ik gaf dat aan. Het ja, is ja, ik zo beoordeel het vanuit de diepzitter. Nederlandse situatie en dan zeg ik publiceren. Het kan zijn dat als ik deel zou zijn van die Belgische gemeenschap, dat ik tot een ander oordeel zou komen. Maar het, het, het basisprincipe van een journalist moet zijn publiceren en niet niet publiceren. Nee, dat is natuurlijk duidelijk. Maar als je ziet hoe er is gereageerd op de vrijlating van zijn vrouw... Hè, dat was toch ook behoorlijk traumatisch. En dan denk ik dat er nog te veel mensen rondlopen in België... die zoveel schade hebben opgelopen van wat die man gedaan heeft. Moet je hem dan ook nog die publiciteit geven... en tot in detail laten zien wat er allemaal gebeurd is? Ik vind het gewoon onsmakelijk. Sorry hoor. Je hoeft het niet te lezen... Ja, dat kan. argument. Maar het gaat toch over... de verantwoordelijkheid van een journalist? Nee, ik ben ik, met je eens, je ik moet zoveel mogelijk publiceren. Er, er, kijk, voor mezelf heb ik altijd als uitgangspunt genomen... je publiceert, tenzij het evident is dat er grote belangen zijn... die zich daartegen verzetten. Dus het zou kunnen, best kunnen zijn dat ik als Belgisch hoofdredacteur... onderdeel uitmakend van de Belgische gemeenschap... met al die emoties tot een andere conclusie zou komen. Maar het wordt mij nu in deze situatie gevraagd... en dat denk ik, publiceren. Nog een andere belangrijke zaak. Volgens een Japanse hoogleraar kan een robot straks nieuws lezen worden... En dat dat klinkt dan ongeveer zo. RTL-nieuws presentator Roelof Hemmen schreef daar een column over op de website van RTL-nieuws. Een nieuwslezer moet je kunnen vertrouwen, vindt Hemmen. Daarbij zijn de stem, de ogen en de bimiek van een presentator heel belangrijk. Volgens hem kan een robot dat nooit vervangen. Katrien Kijl, wat denk jij? Nou ja, moet je nou aan een presentator vragen of een presentator te vervangen? Nou, ik, dan luchte, is ik ben in Japan geweest hè? en op zich in Japan toen ik daar was... die nieuwslezers klinken niet eens zo heel erg anders dan, dan deze robot. Ik of, ik of die heb. van Noord-Korea, die is helemaal. Dat ja. is, ja. is een robot. Nee, maar, maar over 50 je, jaar bijvoorbeeld. Nee, maar luister, als je nou herinnert, uh, als je nou over nieuwslezers hebt... Hein, Philip Frederiks, waardoor was hij beroemd? Door zijn versprekingen. Nou, dat ja. doet een robot nooit. Dus ja. dan heb je niks om over te zeuren of om je kwaad over te maken... dat is toch wel jammer. De menselijkheid gaat er letterlijk af. Joop van Zeil die met zijn treintje speelde op het bureau. Ik wil, dat zouden we <lacht> allemaal moeten missen. Dat, dat zou toch buitengewoon jammer zijn. er zijn ook veel mensen, Ton, die zich juist erger aan zulke versprekingen. Dat heb je dan met een robot niet meer. Nee, maar dit, dit, dit gaat over menselijkheid en betrouwbaarheid. En ik ben het met hem eens. Je moet een, een nieuwspresentator in zijn ogen kunnen kijken. Je moet hem kunnen uh, geloven. Uh, er is ook een ander woord voor. Je moet de ziel van iemand kunnen proeven. Dat, dat bepaalt of nieuws nog uh, hanteerbaar is of uh, niet. En dat kan natuurlijk nooit door een robot vervangen worden. Autoriteit? Uh, ja, hoewel het niet zo is dat per definitie alle nieuwspresentatoren autoriteit nee, daarom, uh, hebben want ze worden Maar misschien steeds, dat een robot steeds, dus nog meer autoriteit heeft Nou, dat, dat, ik ben er niet voor en ik geloof dat ook niet dat dat kan werken Je moet de onzekerheid zien, je moet de emotie voelen, je moet de onredelijkheid voelen Je moet de fouten zien, dat houdt het allemaal nog een beetje menselijk en hanteerbaar En dat kan nooit met de robot. Jij was een argument aan het opbouwen van, ik dacht nu gaat iets zeggen Van uh, de nieuwspresentatoren zijn te jong, wou je dat zeggen? Uh, ja, in, in, in relatie tot uh, uh, betrouwbaarheid. Ik, ik denk dat uh, het voor een nieuwspresentator ongelooflijk belangrijk is... dat hij zelf ook wat, wat levenswijsheid en wat balans uh, meebrengt. En daarbij uh, hoort dat je geen 18 of 19 bent. Dan kun je niet een geloofwaardig nieuwspresentator zijn in mijn uh, ogen. Je ziet het in, in uh, Amerika trouwens, ook in, in Engeland... waar mensen die het nieuws presenteren allemaal getuigen van een zekere levenswijsheid. Dus uh, als presentatoren steeds jonger zouden worden... Worden, dan uh, geef ik misschien de voorkeur aan die robot. Katrien, mee eens? Nou, volgens mij hebben we geen nieuwspresentatoren van 18, 19 jaar. Dus dat is niet helemaal terecht. Maar er zijn wel een paar jongeren bijgekomen natuurlijk. Ja, maar uit. dat vind ik ook normaal. Ik bedoel, uh, waarom niet? Maar ik ben natuurlijk wel met Ton eens. Ja, dat is ook vragen naar de bekende weg. He, waarom moeten alle nieuwslezers aan de jonge kant zijn. Het mogen best een heleboel jonge mensen zijn. Vind ik alleen maar fijn. Maar een paar wat ouderen... zou toch wel prettig zijn? Omdat die gewoon een andere levensvisie hebben. En uh, die mag je, vind ik, de kijkers niet onthouden. Ik bedoel, televisie moet een soort uh, afspiegeling van de samenleving zijn. Gelukkig uh, zien we ook steeds meer gekleurde medemensen. Moeten ook, vind ik. Natuurlijk ook veel jonge mensen. Allemaal goed. Maar waarom blijft de ouderen helemaal buiten schot? Ja. Waarom zie je die helemaal niet vertegenwoordigd? En dan ga ik nog even voor eigen parochie preken. Oudere vrouwen zijn gewoon niet aanwezig op de Nederlandse televisie. En dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Punt. Paul de Leeuwen dan, deed gisteren in de Wereld Door een oproep. U bent allemaal publiek, we gaan proberen om, om thuis een aantal nummers door te nemen. Als je in Sochi gaat of dweil krijgt, laat met z'n allen zingen het nummer YMCA. Dat is heel bekend, Jasper, jij gaat aftikken. Ja. En dan met z'n allen YMCA, op z'n allen hartjes, dus ook in Sochi, dat we alle weten dat YMCA is van ons. Ja, heel goed. Geweldig, Paul de Leeuw hoopt op een muzikaal protest tijdens de winterspelen. Hè, als tegenhanger van uh, de manier waarop er met homo's wordt omgegaan in Rusland. Is het dat te lachen? Goeie actie, toch? Ja, ik zat er gisteravond naar te kijken. En ik dacht natuurlijk ook meteen wel aan de, aan de risico's. Want zal onze humor in dat humorloze Rusland uh, begrepen worden? En welke risico's loop je als je dit middel uh, gebruikt? Hoewel Poetin niet zo onverstandig zal zijn om rond de Olympische Spelen uh, mensen uh, op te pakken. Aan ons kleintje pilstoel. Uh, dus, dus, uh, nee, daarom. Uh, uh, die kanttekening zet ik dus even opzij. En toen dacht ik. Nou, humor als instrument in uh, harde internationale politiek zou nog wel eens uh, kunnen werken. Ik vind het een goed initiatief en ik vind het sowieso belangrijk dat we ons rond dit onderwerp engageren en niet werkeloos aan de kant blijven staan. Dus alles wat er gebeurt, zeker met humor om de aandacht te vestigen op dit probleem, dat juich ik toe. Nou, dat ben ik met je eens. Alleen, ik vraag mij wel af, we hebben een actie gehad met Hollandse humor van de heer Zalm. En ik vraag me af hoe dat in het buitenland heeft gewerkt. Want ik geloof niet dat ons aanzien daarmee is. Ja, nee, nee, maar, niet maar echt dat, echt. Hoeft niet, dat hoeft niet altijd een afweging te zijn dat het ons uh, aanzien vergroot of verkleint. Soms doe je dingen, en dan heb ik het niet over Zalm, want dat vind ik een niet zo goed voorbeeld. Soms doe je gewoon dingen omdat je vindt dat je ze moet doen. En kan het je niets schelen wat een ander daarover uh, denkt. Even voor ja, de mensen die, hadden... die, dat niet, die dat niet hebben gezien, de, hij, hij trad op als een soort Dame Edna uh, ja. voor, voor, voor zijn personeel. Ja. En dan deed hij een soort sketch. En als, maar het als is een internationale. Praat bank. Ja. Dus eigenlijk vind ik dat je dat soort dingen niet kunt doen, omdat in het buitenland daar heel anders tegen aangekeken wordt. Ik vond het geestig, ik vond het van durfgetuigen, ja. maar je moet je natuurlijk wel realiseren dat je bij een bank werkt die, die vestigingen heeft die dat helemaal niet ja, snappen. Ja. Dus, dus dan, mislaan, dan ga je je doel helemaal voorbij. Ik, maar ik moet zeggen, ik zat gisteravond ook te kijken naar de wereld en ik was echt onder de indruk van uh, nou ja, van, van Paul zijn uh, argumentatie en gewoon de, de, de, de bevlogenheid waarmee hij dat uh, daar vertelde. En ik dacht, ja, hij heeft gewoon helemaal gelijk. Ja, nee, Een Kleintje dat Pils zal. heeft ook al gezegd. Want zij willen wel. Wat zeg je? Een kleintje Pils heeft net laten weten van nou, als het, uh, we willen, we willen ja. graag dat proberen. Nee, dat is en allemaal goed. goed. Maar, maar ik, dit, dit ik... engagement, hoe het verder ook uitpakt, is toch altijd beter dan die mensen die opzij kijken of Precies, alle mogelijke nee, praktische, praktische ik argumenten ik. hebben om zich maar niet ik, te laten horen. Want ik dat denk, dat denk vind niet dat Poetin zich echt laat beïnvloeden door. Arthur Chapin dan wel? Die wil graag mee. Die zegt Rutte, nee, nee, nee. Dat zou ik fantastisch vinden als die aan de delegatie wordt toegevoegd. Want het ene protest is humorvol en we we weten niet of dat werkt. Uh, en uh, met uh, jean paul zouden we het protest misschien ook... op een iets hoger ja. intellectueel niveau kunnen hebben. Maar waarom hebben wij dit niet allemaal bedacht... toen je werd gekozen, jongens? Ja. Dat, dat is altijd dat ge gezeur achteraf. Ik geloof niet dat wij er iets in te zeggen hebben gehad. Uh, uh, nou, volgens mij hadden we toen een prins die daarin zat. Hartelijk ah, dank okay. voor jullie bijdrage aan dit <laughs> mediaforum. Katrin Keil en Ton Verlint. Tijd voor Felix en Veenhoven. De Nieuws BV. Fijne middag. Goedemiddag.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 Bye.